Een uur. Straatman met het NOS-journaal. Europees parlementsvoorzitter Schulz wil met spoedbijeenkomsten proberen om CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, alsnog te redden. Gisteren liepen de onderhandelingen tussen de Canadese en de Waalse regering stuk. Schulz is zelf niet betrokken bij de onderhandelingen, maar heeft een goede werkrelatie met de Canadese minister van Internationale Handel, Freeland. Die verliet gisteren in tranen de onderhandelingen. Ze zei dat de EU kennelijk niet in staat is om een deal af te sluiten met een vriendelijk land als Canada.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 De verkoop van duurzame voeding in ons land blijft flink groeien. In de eerste helft van dit jaar steeg de verkoop met 24%, blijkt uit nieuw marktonderzoek. Gekeken is naar duurzame levensmiddelen als vlees, koffie, chocolade, fruit en vis in de supermarkten. De onderzoekers zeggen dat de fors gestegen omzet vooral komt door het steeds grotere aanbod. Maar ook zijn consumenten steeds meer bezig met bewust eten, dierenwelzijn en de herkomst van de voeding. Bij een helikoptercrash in het noorden van Siberië zijn zeker 19 inzittenden omgekomen. Drie mensen hebben het ongeluk overleefd. De transporthelikopter moest om onbekende oorzaak een noodlanding maken. Het weer, lokaal is dichte mist die pas later in de ochtend oplost. Daarna gaat de zon geregeld schijnen. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen. Vanmiddag is het 9 tot 13 graden. Morgen eerst opnieuw grijs en soms mistig. Later weer zon bij maximaal 12 graden.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 Zin in zandvoort, zandvoort? Ja. is Zin ja. in ZFM. Met nu Tobak leeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Tobak leeft. No in no noting. You filthy old zoom Now is listen here, you ripple. Little... Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak Leef. <tie> geluid. Fantogram en You Don't Get Me High Anymore. Oftewel, echt, Ik, ik loopt niet echt warm meer voor je. Het zijn van die platen die ontzettend hip zijn momenteel. En over een paar jaar draai je dit en dat je denkt, jezus wat is het er gedateerd. Het is echt zo oh, tijdbepalend ja. deze plaat, maar zo lekker is hij momenteel. Deze high note, I get you, don't get you high anymore. What the fuck. Maar goed, het is 22 oktober 2001. 16. Maar wij kijken even in het verleden wat er allemaal niet gebeurde. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? En er zijn weer leuke activiteiten geweest. Onder andere in 1934. De beruchte bankrover Charles Arthur. Pretty boy Floyd. Wordt neergeschoten door de FBI in East Liverpool. En dan heb ik natuurlijk dus ook altijd even gekeken. Hij pleegde zijn eerste misdaad in 1922. Dat werd trouwens toen erkend. Toen had hij een plaatselijke post over, uh, postkantoor overvallen. En uiteindelijk uh, werd hij zeg maar geromantiseerd. Net als uh, uh, Bonnie Clyde. Ja. en Clyde. En dat toen ook John Dillinger was. Ook iemand die geromantiseerd werd. Zo van, nou het waren gewoon een soort cowboys. Die leven van bank overvallen. En deze man deed dat ook. Uiteindelijk sloot hij zich aan bij een grotere groep. Die dan ook uh, weer alleen mensen... Uh, oh ja, de, de illegale... Uh, Drankhandel bewapende. Dus hij zat echt helemaal in die criminele circuit. En uiteindelijk werd hij dus in 1934 werd hij vermoord. Maar goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, ja ik, ik, ik verlies me ook in één in die Charles Arthur. Toy. Ja, dat is wel interessant. <coughs> wat ik ook wel een heel apart iets vind, dat in 362, dus dat is echt heel lang geleden, 1700 jaar geleden, dat een kolossaal standbeeld van Apollo, helemaal gemaakt van goud, en zijn tempel, werden door een mysterieus vuur verwoest. Het was dus ook in Syrië, dus buiten Antiochië. Oké. Okay. Dus dan denk ik ook zo van ja, nou ja, verwoest. Uh, dat zal wel gejat zijn denk ik ook. Yeah. Dat ze dan gewoon een heleboel ineens gezet hebben. Ik heb er ook al zitten zoeken van, wat ja. is dat? Maar ik kon er niks over het vinden. Is wel, het is wel iets wat je voor beelding spreekt. Ja, ik had zoiets van, wat is dat dan, dat mysterieuze vuur? Maar ik kon er ook niks over vinden op internet. Ah, dat, is vond... uh, dat is goddelijke interventie. Goddelijke interventie, ja. dat is het geweest. Goed, in 2004 startte ABC met de serie Lost. Ik zat er ook helemaal aan vast, gewoon die serie. Het was zo spannend, een groep mensen. Kom op een eiland, waren neergestort met een vliegtuig. En bleven er allerlei mysterieuze... Activiteiten, onder andere was daar een, een ijsbeer die er rondliep. En er was een, een, een, een hatch, een, een luik waar ze iedereen moesten. En Er moest een code worden ingevoerd. Er werd elke keer weer een nieuwe uh, uh, verhaallijn aan toegevoegd gegeven. Was dat niet Robbers van Eiland dan? Ja, nee, zoiets bijna, ja. <laughs> maar goed, er werd elke keer weer een nieuwe verhaallijn aan toegevoegd gegeven. Dat had je een, een vooruitlijn, een, een, een, een zijlijn, een achterlijn, een, een relap. En weet Het was zo moeilijk allemaal te volgen. De gegeven dachten: wat wordt nou het einde? het einde was echt zo slap dat ik dacht, heb ik daar zoveel jaar voor zitten kijken? Een tijdverspilling, hè? tijdverspilling, echt sindsdien ben ik helemaal klaar met series. Ik kan me wel voorstellen. Ik ben er helemaal lost van. Zeker weten. Wat gebeurde er dan weer? Ja, in 1990 zijn uh, in Rwanda de rebellen die in opstand zijn gekomen tegen de regering bereid tot een wapenstilstand. Nou, het was natuurlijk echt een toestand daar in Rwanda, hè, met de hoetsies en de toetsies. Oh ja, ja, ja. ja. En uh, eindelijk een wapenstilstand, nou, dat was al heel wat. Uh, in 1797 boven Parijs maakte André-Jacques uh, Garnierin zijn eerste bekende parachutesprong. Huh? Hoe kan dat nou? Waren er waren allemaal geen vliegtuigen. Nee. Maar toch was er een parachutesprong. Waren vanaf gesprongen dan? Ja, van een heel hoog gebouw is je naar beneden gesprongen. Wat hadden ze die toen al? Is ja, blijkbaar. <laughs> Oké. Okay. Heb, heb jij er nog één? Ja, ik heb een demonstratie van de xerografie door Chester Carlson. En dat is in 1938. En die Chester Carlson... Die heeft dus gewoon een soort, eigenlijk het eerste kopieerapparaat uh, vervaardigd. Dat, dat maakte xerografische afdrukken. Uh, je weet het wel, je hebt al die namen Rank Xerox en al die dingen meer. Yeah. En uh, dat is uiteindelijk van hem geweest. Okay. Hij heeft dus het octrooi heeft, heeft gekregen. En uh, ja, toen heeft hij eerst de eerste Haloid Company gemaakt. En na de hand werd het dus het uh, bedrijf Xerox. Dus hij heeft toch wel een flinke fortuin mee gemaakt. En uh, hij heeft toen daarna een deel van zijn fortuin. Dat is wel een leuk detail. Dat hij uh, die heeft uh, gegeven ha. aan de Universiteit van Virginia. En die deed onderzoek naar het verschijnsel reïncarnatie. Ja, dat heeft toch ook iets met kopiëren Test te maken. Het ja. heeft ook weer te maken uh, met het kopiëren van en het... En dat wordt het inmiddels door anderen voortgezet. Het ja. zou zomaar weer een verhaallijn kunnen zijn in de, de serie Lost. Ja, oh, ja. Wat hoor. door. Spanning. Wat gaat er nou weer gebeuren? Nou goed, tot zover de activiteiten die gebeuren straks. De verjaardagen dagen. Naar de first kiss. Kid Rock, hier bij ZFM. Goeiemorgen. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush. achter Zandvoort. Ja, het is niet echt koud, maar ook niet echt warm. Sorry, is er nog niet echt. Maar muziek is er wel. Kid Rock dus. En First Kiss. Dat is zeg, zeg maar de man van de Anderson met die... Oh, oh man, draai je niet om zeg. Jezus. Maar goed. Ja. Tijd voor de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig? Wij doen even een kleine greep daaruit. Ja, heel oud zijn er wel, Onder andere Frans Lies zou vandaag jaren zijn geweest. Hij was geboren in 1811... Echt een Justin Bieber uit de 19e eeuw. Want als je dat leest, bizar gewoon. Hij heeft onder andere in zijn leven acht jaar door uh, uh, Europa gereisd. En elke keer als hij ergens kwam, gillende vrouwen. Die probeerde een stukje van zijn haar af te knippen. Of zelfs als hij tijdens het spelen zijn uh, sigaar... Op had gerookt, want tijdens het spelen rookte hij gewoon een sigaar. Die gooide hij aan het publiek in. Die vrouwen die doken er bovenop, en die wilden een stukje sigaar hebben. om in een hangetje om een nek te doen. Ja. Of knipte ze gewoon een, een piano snaartje uit die piano. Uh, om er armband ar ar ar van te maken. Dat waren echt sieraden, want Frans Liest was ontzettend populair. Hij was ook zeer begaafd. Vanaf zijn negende kon hij al zelf stukken spelen, zelf bedenken. Wat, hij was degene degene die uh, zeg maar niet alleen maar. Um, voor pianos schreef, maar ook voor meerdere instrumenten... maar ook verschillende uh, muziekstukken schreef, weet je wel. Normaal speelden ze allemaal hetzelfde stuk... maar hij bedacht ook... je kan ook verschillende muzieklijnen door elkaar spelen. Oh ja. Daar kwam hij mee. Dus ja, daar kon je heel goed uh, stukken overzetten, hè? Want dan moeten allemaal twee noten lopen ja, of vragen ja, voor ja, ja, was... een bepaalde sopraan die het dan misschien net niet haalde. En hij ja. was tot hoge leeftijd was hij heel actief met muziek. Heel veel beginnende artiesten uh, toen, die stuurden muziek naar hem op. En daar speelde hij gewoon. Dus hij uh, was tot echt 74. Ja, tot 74 heeft hij echt fanatiek gespeeld. Ja. Hij heeft ook een periode gehad dat hij zei van... Nou, ik wil een priester worden. Toen was hij nog zwaar depressief. het kwam hij eruit en toen is hij gewoon weer doorgegaan met muziek maken. Goed, wie zijn ja, er nog goed, meer? Ja. ja, leuke informatie altijd uh, uit het verleden Ik uh, in uh, 1921 uh, Georges Brassin, dat is een Franse zanger... Dus ik weet niet of je daar... Hij was, was echt een van de grondleggers van de Franse chasson. Ook recht voor zijn raad. Dus uh, ik heb wel zo van, ik ga zo even kijken of ik nog een, een leuk uh, briefje kan vinden. Een leuk liedje kan vinden. Oké, dan. nog even Frans List horen dan? Ja? Ja. ja? ja, graag. En dan te denken dat vrouwen hier gek van werden, hè? Ja. Ja, het ja, het, het gaat wel met met de... naar een hoogtepunt Het gaat wel een ja, ja. Je denkt van, oh, wat is hier snel met die vingers, wat is die <laughs> snel? Nou ja, Vandaag, dan, weet je wel, dan weet je het wel. Ja. Vandaag is hij ook jarig, Christopher Lloyd. En Christopher Lloyd, ik sta denk, ik, ik die man. Dat is de man, dat is Doc Hollywood uit Back to the Future. Ah. Oh man, die, die, die, die gek gewoon, weet je wel. Die film heb ik echt aan Zeker deel 1 en deel 2. overal oh, deel 3. Vanaf schuwde ik gewoon. want een vreselijk deel was dat. <laughs> maar ja, goed ze moesten er iets aan. Uh, iets aan uh, een einde aan breien gewoon. Ja. En nog even een uh, klassieke scène uit de film. Uh, dan ook leuk. I don't know about anything. Echt de lunatic zeg maar in de film. Erg leuk. En hij speelde ook vroeger in Taxi. Wist je dat? Oh, ja, leuk. Hij speelde ook een beetje de, de moloot zeg maar, in taxi. En uh, de verwarde drugsgebruiker, zeg maar. Dus deze uh, Christopher Lloyd is vandaag 78 geworden. En leeft momenteel een beetje teruggetrokken. Hij doet nog wel uh, te televisiewerk trouwens. Niet helemaal dat hij, uh, uh, noem je dat, uh, kluizenaar is dat niet. Maar uh, hij hoeft niet zo nodig in de, in de publiciteit. Nou, Goed. We hebben dus zelf uh, ook uh, een uh, beroemdheid. Uh, 1922, Ton Lensing. Ik denk, hij was een Nederlands acteur, maar hij was dus uh, Tita Tovenaar. Oh ja? oh ja. ja, ik zie hem. En de kleine waarheid speelde hij mee, pommetje, Hoorlepiep en zo. En je had toen ook Dr. Pulders Zuid Geweldige film over uh, dat ze papavers zijn en dat ze dat, ze, dat doen om... Uh, um, cocaïne te je eruit, wat haal je eruit? Iets lekkers. Ja? En nou ook bij het Zonnetje in Huis heeft hij nog meegespeeld. Maar het was echt een uh, briljant acteur. Oké, okay. dan nou, vandaag ook jarig Jan de Bond, hij wordt 73. Hey. Je, je ziet al zo uit, Jan ja. de Bond samen met... Uh, Rutger Houwe en natuurlijk ook, hoe heet die andere, Paul Verhoeven. Heel veel films gemaakt, Uiteindelijk naar Amerika. En daar heeft hij nog onder andere Speed gemaakt natuurlijk. Ja. Hij heeft echt wel uh, veroorig. Maar hij is gewoon ook gelijkjarig. Dat is wel grappig met Robert Long en Catharine de Neuve. Dus Oké. Okay. is een goed gezelschap, die drie. Ja, Robert Long ook. Uh, die is 73 geworden trouwens. Die ja. is al weer overleden natuurlijk. Ja. En verder, uh, André, Andrea Kruis is vandaag jarig. En Andrea Kruis, wat? Wie is dat? Ja, dat is de dochter van Jan en Die uh, van Catootje heeft... Uh, is, zij is uh, het rolmodel van Catootje nee, geweest. Ja, precies. Hoe heet die familie ook? Wie die altijd achter op de Magriet stond? Ja, de familie Jans of zo. Of je nee. familie Jans? Nou ja, ja, oh, okay. ja, ja, je weet goed, wel. Catootje je teken... uh, en uh, Jeroentje. Jeroen, ja. poep aan je schoen. Poep aan je schoen. En dan weet je wie ik bedoel. Ja. <laughs> wie vandaag ook jarig is, is Sir Derek Jacobi. En denk je, wie is dat? Ja, die Derek Jacobi die is heel erg bekend geworden met I. Claudius. Ja, ja okay. die vond ik echt heel erg goed altijd. Dus, oh, het is uh, een rare serie, was dat ook gewoon. Ja, echt tof cool. ik, ik heb het ook... nog een keer op uh, DVD gezien, hand. En ik vond hem toch wel weer goed hoor. Hij speelde ja. geweldig. Ja, het is echt dat stotteren. Dat je expres dan, dan dacht dat hij gek was. Maar hij was niet gek. Hij was niet was gek. Uh, en... Jeff Goldblum ja. is vandaag jarig. Goldblum. Hey, ja. Goldblum. Hij is natuurlijk onder andere van Jurassic Park. Ook. Uh, en waar heeft hij nog meer in gespeeld? Pas geleden ja. is hij nog vader geworden. The Fly, zie ik, heeft hij uh, gespeeld. In, uh, in die Independence Day, of heet dit? Oh. De, oh ja. ja, in ja die geweldige day. film. Dat hij met die sigaar. Want when die lady starts te zingen Dat ze dan met z'n tweeën, met zo'n kleine schipje het moederschip mee ging om daar eventjes te zorgen dat dat ding helemaal ging ontploffen. Oké, okay. nou, dat ik, weet uh, je dat niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Oh. Dat is ook al lang geleden. Ik moet de nieuwe serie of de nieuwe film nog steeds zien van uh, uh, uh, Independence Day. En verder, ik ken hem alleen maar van uh, Ten Speed en Brown Shoe uit de jaren tachtig, ja. 1980. Oh. En als je die muziek ook hoort, dan denk je, dit is ook al heel lang geleden. Heel het is echt heel lang geleden. Ik vond het echt uh, heel grappig toen destijds. is Pieter Browse uit de jaren 80. Maar goed, hij wordt vandaag dus uh, uh, 64. Ja. En pas geleden nog vader geboren ook. Hè? Ook nog? Ja. Kijk eens aan. Ja. Uh, hij doet het nog. Hij doet het toch, <laughs> dat is wel duidelijk. <laughs> Dan uh, heb ik nog uh, 1979. Dat is een van de laatste dingen. Arjen Lubach. Ja. Dat is een bekende uh, cabaretier. Maar er staat hier zelfs uh, ook bij Nederlands schrijven. en cabaretier. Maar ik heb hem niet in het cabaret gezien. Oh, dat is van Zondag met Lubach. Ja. Ja, hij is wel leuk hoor. Ja, In dat laatste Nederlandse. Uh, het is niet altijd even sterk. Afgelopen zondag vond ik het een beetje slap. Want het is leuk om, om een slap grapjes te maken. Maar als het alleen maar slap grapjes zijn, dan haak ik af. Af en toe uh, komt hij uh, met goede dingen tevoorschijn. Dat je denkt, hè? Oh ja. Bijvoorbeeld die van Schippers. Die met belangenverstrengeling te maken heeft. Ja. En geleden had hij ook nog. goed. Het is best wel interessant om af en toe eens even te kijken. Hij is 37 geworden. 37. Uh, verder ook vandaag jarig Shaggy. en... Cheki, die kende het ook van deze plaat. 48 wordt hij. Hij is trouwens ook in Irak geweest. Hè? Hij, heeft, hij is soldaat geweest. Hij, is, uh, hij heeft wel wat ervaring opgedaan, zeg maar. uiteindelijk is hij de muziek in geraakt. En uh, dit is een van zijn bekendste platen ook. Verder, Helmut Lotti is vandaag ook jaar. En die wordt vandaag 47. Wil je daar ook iets van horen? Nou ja, vrouw de maat. Oké, okay, genoeg. 47, Helmoet Lottie. Goed, Tot, zover nou, verjaardagen. Ja, ja, Tot zover de verjaardag? Tot zover de verjaardag. Dan wordt het nu tijd voor de nieuwe single van... Wat? Anouk? Oh. Echt? Maar de nieuwe single van Anouk. Dat zou je niet vaker horen in dit radioprogramma. Ik vind het een mengeling van disco muziek. Ik weet het, is, uh, ja, weet het niet. Burr motherfucker, burr motherfucker in Save my soul and I can tell I want you to Burn, motherfucker, motherfucker. Ik kan die Sterf van de Alouk nog echt slecht hebben. Maar ik vind de rest eromheen wel erg grappig hoor. Echt een beetje een vette disco-sound is het. En als je op de videoclip er nog een beetje bij kijkt. Ik heb gisteren even zitten kijken. En ik denk ik, dit is net een beetje een bollywood-achtig. En dan zie je, denk, oh, dit is heftig. Dit is een soort strijd tussen een jongen en een meisje. Wil je me nou wel of wil je me nou niet? En dan denk je, wat voor videoclip zet daarbij? En dan zie je een, een jongen met van die street in zijn nek. Dat doet dan een beetje denken aan, uh, aan Ma's kantje, weet je wel? Aan de. Heette die serie ook alweer? Ja. Met de Vrekte Mongol. Vrekte Mongol! Ja, precies. Met uh, uh, uh, uh, Nieuw Kids of zoiets. Uh, Nieuw Kids was het, geloof ik. Hè? Daar was die serie van. Ja. En die oh, zit er op een trekker. En die andere, dat andere meisje zit ook op een trekker. En dan gaan ze heel hard tegen elkaar aanrijden. En dan vallen ze in elkaars armen. Anouk, wat is dit? Dat is een videoclip, heb je erbij bedacht? Wat een rare geit. Het is echt. Ik had echt een beetje Bollywood-achtig, maar net ook weer niet. Nou goed, dit is een nieuwe single van Anouk van het nieuwe album. En het nieuwe album eh, staat, al, eh, staat al in de schap op je te wachten. Het heet Fake It Till We Die. Fake It Till We Die, oké. Okay. Fake It Till We Die. Nou goed, ah, okay. uh, goed ik, uh, ja, uh, Anouk, leuk. Goed, uh, nog meer wetenswaardigheden. Ik zit even, kijk, het is bijna weer tijd voor de zandvoortsberichten. berichten. Maar ja. jij zit in een of andere. Nou ja, zit, ik, uh, je ben op zoek naar de Jolandenkeuze, of zo. Ja, daar zelf. was ik zeker naar op zoek. Ik hou mijn hart weer vast. Ja, dat <lacht> mag. <lacht> altijd weer vast. <lacht> uh, uh, in, uh, in Engeland was het zo dat er een dief was en die, uh, ja, die zoekt altijd voor stopplekken, et cetera. Maar nu is een man. Uh, is de politie op zoek naar de man die een erg geniale plek had bedacht voor zijn buit? Want op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief zonder schaamte al de jaloezieën, blijkbaar waren ze heel goede kwaliteit, in zijn jasje stopt. En jaloezieën? Steek, Wat zijn dat? Ja, ja van de ramenbedekking oh. en zo. <laughs> elke steek ze ver boven zijn hoofd uit, hij gaat er toch voor. Hij doet wel zijn best om de diefstal enigszins te verhullen met zijn capuchon. En uh, daar de, de, mensen denken zelf, de politie denkt zelf dat de dief niet echt ver gekomen is. Want medewerkers van de winkel zagen hem zonder betalen de winkel uitlopen. En hebben de achtervolging ingezet. De man liet er op zijn buit vallen en zette het op een lopen. En nou is de politie in Northampton op zoek naar hem. Maar het is echt een, een, een ridicule foto ook. van uh, Dat hij uh, met die... Uh, oh ja, die heb ik gezien. Ja, ja. dat, ja, dat, dat hij uh, zijn nek heel lang is lijkt wel of ja, zoiets. Het ja. is, mm, nou goed, grappig. En... Uh, dit het zou zo'n jaren zeventig serie kunnen zijn. Man met jaloezieën. Ja. Weten ontsnappen. En dat eigenlijk ja, toch ook niet Ik ga het even zoek, inderdaad. Zodat we dat. Uh, Goed, ja, dit was taxi. Hier was ook uh, Deloitte uh, in te zien. Goed, nou, uh, tijd voor iets aparts: uh, dat heet Joan S. Policewoman. En Benjamin Lazar David. Ja, dat je samen zo'n naam hebben, gezegd. Benjamin Lazar David. En die he heet overload. Woman en Benjamin Lazar Davids. Overloaded hier in de zaterdagmorgen met je vaag plaatje. En als je dan uh, ook even uh, je dat, uh, <coughs> kijk naar het videoclipje... dan denk ik van nou, volgens mij was het budget heel klein. Want ze hebben het in een garage opgeromen en ik stap het strekken van het verhaal. Stap ik geheel niet. Het is uh, alweer half negen geweest. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. hier bij ZFM. Zandvoortse berichten. Uh, het rondje dorp. Uh, Zorgt voor veel lol en gezelligheid. Uh, eigenlijk is het niet meer zeg maar, een drankverstijn. Maar het is meer echt de spelletjesverstijn geworden. Je kon bij verschillende kroegen allerlei uh, spelletjes doen. Onder andere bij het. Kijk hoor. Even kijken. Oh, hier bij de ja, Lauren, Lauren en Hardy kon je in de, uh, de race simulator plaatsnemen. Uh, en kon je dus even in de huid van Max Verstappen kruipen en in de Formule 1 rijden. Verder hadden ze ook de mega skip balk. En dat is een gigantisch grote skippy balk. Ja, het moet normaal een, een bal zijn, maar het is nu een balk. Dan kon je daar met z'n vijf of zes op zitten. En dan moesten ze dus springen. En dat was bij uh, Café Koper. Uiteindelijk waren er maar liefst 180 man en vrouw op de been. Gedeeld over 10 teams. En uh, sommige kroegen baalden wel een beetje dat ze zo kort bleven. Want ze wilden door. Want ze willen alle spelletjes doen. Ja, hallo. Maar je komt toch ook om even wat, uh, wat te drinken. En dat schoot er bijna in bij, bij sommige kroegjes. Dus dat was een gemiste kans voor de kroegbaas, Maar uh, toch waren ze wel tevreden met de activiteiten. Goed, nog meer Zandvoortsberichten. Ja, de goede doelen zijn bekend voor, de, uh, voor Zandvoort Loop. Want dat is een sponsord loop, Zandvoort Loop. En uh, je kan in, uh, de, voor de goede doelen de asielzoekers in Spalier kiezen... Of... Speelgoed 5, de lachende kikker, of het dierenasiel in Zandvoort. En uh, ze gaan dus op 6 november hardlopen. En ze hebben al ruim 100 inschrijvingen. En dan kunnen er kunnen nog veel meer bij, dus uh, meld je aan. En uh, de start is bij beachclub nummer 5. En gaan, ze gaan in zuidelijke richting. En dan gaan ze het strand op richting hectometerpaal 69... bij het naturel strand. Dat zijn allemaal au naturel. Ja, naturel. En, uh, en daar gaan ze dan weer terug op het strand richting uh, de beachclub. En er is ook een 10 kilometer loop en uh, het is 15 euro te meter. Doe maar het grootste bedrag gaat naar het goede doel. En dan moet je wel heel veel rennen hoor. Ik ga het niet doen. Ik, uh, je hebt maar een aantal kilometers in je leven. Die ga ik nu niet opmaken. Hè? Nee, nee, dat is, snap ik ook wel weer. Ja, loop, hè? Nou goed, afgelopen maandag is er een hert aangereden. Bij de Zeeweg. De Uitmobilisten reden rond half acht richting Haarlem. toen hij plotseling een hert zag opdoemen. De man kon de oversteken het niet meer ontwijken. raakte het hert aan de zijkant van de wagen. Het is te plekken aan zijn woning overleden. De wagen heeft een flinke blikschade opgelopen. en zal moeten worden gejepieerd. Goed. Ja, ja, ik heb nog wel iets. het is de dag van de mantelzorg. op 10 november. Oké. Okay. En uh, als jij dus mantelzorg voor iemand in je naaste omgeving. kun je je opgeven. En uh, als je het dus. Uh, wil komen. Dan kan je dus om 1 uur in pluspunt komen. En je krijgt koffie gebakken. Welkom het woord van gert Bluis, de wethouder. En het duurt tot 17 uur. Dus tot 5 uur. Je kan je aanmelden dus via pluspunt zelf. Via uh, 5717373 of uh, mailen naar info.zandvoort.nl kan tot 31 oktober. Oké. Okay, dus nou, daarin, uh, de, de, het pluspunt zorgt dan in, in principe dan ook als je het vraagt om uh, vervanging voor jou even. Omdat je met dat mantel zorgen. Zodat er dan iemand is bij degene voor wie jij zorgt. Zodat jij gewoon even met gerust hart Jezelf kan laten vertrokken en uh, leuke dingen kan doen. Hartstikke goed geregeld. Ja. Vandaag VVV Zandvoort uh, heeft een bij, uh, bijzondere bijeenkomst uh, georganiseerd. Namelijk de Drive-in Bioscoop vanavond. Zandvoort The Wild Drive-in Bioscoop noemt het, uh, wordt het genoemd. En er speelt vanavond onder andere, of het draait vanavond, uh, uh, The Jungle. Boek uit 2016. Dat is een nieuwe uh, versie, Nederlands ook. En ook nog uh, Zoo Europa, geloof ik. Zoo, keer. Nee, iets met Zoo. Ik heb het ergens gelezen. Maar goed, die speelt ook uh, half zeven. Kijk even op uh, ZandvoortGhostWild.com En dan kan je zien wat voor activiteiten er worden georganiseerd. Oké. Okay. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Tijd voor die landenkeuze. Ja, ja, ja, ik heb, uh, ja, ja, ik weet dus dat onze collega Jonas Parsen... die is ja? nu bezig met... je hebt in Amsterdam toch die speciale week met uh, overal dj's en zo. Dat het helemaal een gek event is. Ja. En toen zag ik ook Afrojack laatst op uh, tv met Face En dat vond ik wel een lekker nummer. Ik zet hem gewoon aan... Je zet hem gewoon aan. Ik schreef hem wel iets verder doen. Oké, okay, je spoelt hem gewoon één keer zo door. Ja, ja, maar hij Doe moet nog beginnen, anders zit het zo lang. Oké, okay. hij zal begonnen ook, volgens mij. Het is dus Face van Featured Afrojack. Jack en het nummer is. You and try and try Don't you know hey! Hey! Wees het harder. Do you think and you live like you won't? I know when you go. You're just looking for. I said, hey, what you got? De Jolande keuze deze week. En uh, daar ben ik even heel vergeten wie het eigenlijk is. Wie is het? Oh, weet Ja, het ik. is jouw, jouw keuze. Dus ik heb slechts... Ja, Vice Featuring... Oh, sorry, de microfoon. Vice Featuring ja. uh, Afrojack. Yes. Dus uh, ja, en, uh, er is namelijk een groot uh, Amsterdam Dance Event bezig. En uh, eigenlijk kwam ik hier een beetje op. Want ik heb ook gezien dat die uh, Afrojack bij uh, De Wereld Draait Door was. Yeah. Of, of nee, bij, uh, bij die andere uh, RTL Late Night... En met allemaal nieuwe draaiers. En toen had ik het eigenlijk over uh, onze eigen Jonas Partensen. En die draait daar ook uh, ergens bij het Amsterdam Dance Event. En het schijnt iets heel groots te zijn. En uh, ja, ik, had zoveel, ik, ik probeerde even contact met hem te maken. Maar of dat gaat lukken, dat is een tweede Ja, Dan wachten we dan de uh, twist. Ja, nou ja, hij 20 minuten. Misschien lukt het helemaal niet. Nee. Maar hij heeft weinig op zijn eigen plek gedeeld ja, hij, hij, hij eigenlijk. Hij heeft hij gedijd voor jou? Nee joh. Dus je had je het, plaatjes aan het uh, ja, zoeken ben. Ja. Dan is dat lastig om het bij te houden natuurlijk. Ja, het is een groot dance-event in uh, Amsterdam. En ik merk ook bij... Was het niet bij het Stedelijk Museum of het Van Gogh Museum? Hebben ze geloof ik ook uh, nu een, een, een dansdingetje uh, neergezet... Ze hebben allemaal getest of het de boel niet beschadigd en zoiets. Uh, dat ja, heftige bas, die kunnen het ook wel flink doordreunen. Dus dat is uh, weer, weer een nieuwe weg die ze zijn hier gedoken. Vroeger was het altijd van, ja, dat dansgebeuren Dat is niks, het heeft niks te maken met kunst, hè? Nee, nee. Je is... kunt ook wel een paar knopjes indrukken. Nou, nou tegenwoordig, ik was hier woensdagavond omarmd. even en toen waren zij dus hier ook aan het draaien. Ja? En uh, ja, ik vond het toch wel leuk. Ik denk wel dat zij dachten van, nou, dat is raar. Dat die vrouw dat leuk vindt. Die, ja. die, oude, die oude vrouw daar. Dat is... Maar... Uh, ik, kan die camera afgeplakt worden? Ik wil natuurlijk alleen ja. een hippe vrouw en uh, ja. hippe mensen hier. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat, uh, ja, dat is nou helemaal zo. Iedereen ook... begint het leuk te vinden. Nou, ja, het is ook allemaal wel leuk. Ja. toch? Ja, ik wil uh, leuk. Een beetje dansmuziek op de tijd. Helemaal niet verkeerd. Goed, nou, uh, straks nog meer weten Ik zit even te kijken omheen. Want ik in gossam ook weer eens heb op die radio's al slingen. Oh, ik okay. weet het al meer. Deze plaat draai ik vorige week voor het eerst. Ook een beetje dansbaar. Maar... Of het nou echt dansmuziek is, weet ik niet. Maar ik vind het wel dansbaar. Het is Bella X1 en Out of Love. Is this what love looks like? It is breaking down. Turns on itself. Melds the flesh from the bone. Oceans empty drop. shock and awe But slow and steady she goes no Jesus no wrecking ball you're yeah. out The lost and found Ik spreekt me altijd wel aan hier in de zaterdagmorgen Van lekker wakker te worden. Zou ik op een dansevent wel kunnen uh, gedraaid kunnen worden, zeg maar. Het is uh, kwart van negen hey, en daar gaat de zon, jongens. Uh, ah, hij ontwakt. Hij komt, komt. niet. Hij, hij gaat niet, hij komt. Hij komt. Gelukkig. Ja, precies. Ja, hij komt tevoorschijn. Ja. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen en ik kijk even wat ik had. Oh ja, vandaag in de kletskant van Nederland te lezen. Soms wordt het ook wel weer een beetje een kletskrantje weer. Maar goed, het heeft ook wel weer te maken met politiek, namelijk de ambassadeur. Ron Keller, die in China actief is. Die heeft een relatie gehad met Mandy Xia. Dus je denkt nou, leuk, allemaal dat sappige toestanden. Maar ze zijn hier in Nederland toch een beetje bang dat deze man, Mandy Xia. Die is gespecialiseerd in de cultuur, dans, theater, muziek, het hele rattenplan. Dat zij informatie weet los te peuteren bij onze ambassadeur. En daardoor allerlei geheimen nou ja, in China. Terecht komen. En daar zijn we niet zo blij mee. En dat gebeurt dus heel af en toe. En deze rond Keller staat er wel een beetje bekend omdat hij regelmatig dat... in andere landen dus andere liefjes heeft. En, en, en die horen al die geheimen van hem. Die ah. horen alle geheimen van ja. hem. Ja, Terwijl maar dit... hij hier in Nederland toch gewoon een vrouw en kinderen heeft ook, hè? Ja. Dus daar zijn ze echt wel een beetje bang voor dat, uh, dat, ja, dat er informatie. Uh, dat is het enige wat niet geheim leken. is, dat hij hier vrouw en kinderen heeft. Ja. <tie> Ja, dus, okay. uh, nou ja. goed. Uh, daar daar baasden dus ze al die mensen voor uh, die uh, als ambassadeur in het buitenland uh, uh, zijn. Dat maar we ze hadden geen... het er net over. Er, we, er is niks meer geheim. Nee, we ja. We hadden ja. het al over. Dus waar maken we ons druk om? Het is... Alles ligt op straat. Bijna alles ligt op straat. Ja. Maar goed, en als er die wordt moet worden gehouden, dan moet je daar je best voor doen. Ze adviseren, zoals ze ook als uh, overleg hebben, dat ze dan bijvoorbeeld uh, in de uh, uh, hotelkamers zich omkleden on onder de dekens. Want je weet het nooit. Voor alles. Of ja. er foto's worden gemaakt, geen ja. opnames. En webopnames afplakken. Ja. ja, dat vind ik inderdaad ook. gaat goed idee. soms heel ver. Goed, nog andere wetenswaardigheden. Ja, uh, Wonder Woman, dat is het nieuwe wapen van de Verenigde Naties. Dat was een stripfiguur hadden ze gemaakt. En ze hadden die benoemd tot honorair ambassadeur voor de emancipatie van vrouwen en meisjes. Maar er is meteen al een hoop ophef, ophef over. Want zowel binnen de Verenigde Naties als het daarbuiten is kritisch gereageerd op de benoeming. En tegenstanders. We dus, wel dat de titel uh, hè, van uh, ambassadeur naar een echte en minder geseksualiseerde vrouw had moeten gaan. En daarom werd de ceremonie gisteren geboycott... door zo'n 50 VN-medewerkers die demonstratieve rug toekeerden. Maar ja, als je het plaatje ziet. Ja, hè, ik heb uh, uh, op zich. Ja, het lijkt een beetje op een avatar, vind ik zelf. Van, uh, en en ze willen met, met, met deze vrouw dan uh, vrouwen aanzetten om. Uh, Inderdaad, niet alles te pikken en dat ze voor zichzelf ah, op moeten komen. Dit, dit, en niet alleen het huishouden blijven. Maar kijk, je moet het natuurlijk wel zo zien, denk ik dan. Je kan dit gelijk de rug tegen, tegenkeren. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat, uh, dat de emancipatie verder gaat. En dat dit misschien inspirerend is voor de mensen waar het niveau nog niet zo hoog is. Dit is een sprookje. Ja, dit, Als je dit, lijkt kijkt, echt, uh, dit is een Game of Prinses. Thrones, weet je wel? Dat uh, Game of Thrones en dat soort dingen. Ja. Maar uh, dat is wel. Wij vonden in het vroeger, vonden wij die Barbies ook geweldig. Weet je wel? En dat je op dat moment wel getriggerd wordt... om te kijken wat er daarbij staat. Yeah, okay. Dat je dan uiteindelijk meer gaat emanciperen. Ja, ja, goed, die het wel en waren... ik hoop dat dat effect heeft. Maar ja, het is wel zo... Van het blijven fictiefiguren. Het is zo die honoraire ambassadeur. Maar eerder had je dus als Willy de Poe als ambassadeur voor de vriendschap. En Tinkerbell was een ambassadeur voor het milieu. En dan is dit de dus ambassadeur voor de ja. vrouwenemancipatie. Ja, ik denk niet dat het een goed plaatje is, maar goed. Mensen, ja, nee, okay. kinderen, ik geloof als kinderen hier naar kijken. dan worden ze wel getekend van we moeten, meer, we moeten meer. Ja, maar ik denk ook dat je. Uh, toch opkomen als, als vrouw de, zijn, als meisje. De ongeëmancipeerde vrouw, die hebben ook een bepaald niveau. die, zijn nog niet, uh, die gaan niet naar school en alles. Dus de, de, voor hun is het dan misschien wel inspirerend. Ja, dat is oké. Maar goed, voor de, de hoger opgeleide vrouw die er tegenaan ja, zit... Denk nee, ik het, die hoeft, meer, ik... die hoeft niet meer games te worden. Nee, dat is waar. Het is, je hebt helemaal gelijk. Goed, ik zit aan de andere kant. Ik zit namelijk in de zorg. Dus ik zeg altijd, mogen best wel wat meer mannen. Wat meer ja. mannen om de werkvloer komen. Ik word ja. geregeerd door vrouwen eigenlijk. Oh. Thuis al, maar op mijn werk ook. Oh. En hier ook nog een keer. Ja, het is genoeg? Nou, ik snap ook niet dat mannen die hebben ergens volgens mij. Er zijn echt zoveel mannen die toch wel iets heel sociaals in zich kunnen hebben. Ja. Maar zeg, het mag er niet uit of zo. Nee. Want dat is gezichtsverlies of wat dan ook? Het is de, die moet stoer zijn. Nee, ja, op zichzelf valt er ook mee. Maar goed, er zijn nog steeds heel weinig mannen in de zorg. Ja, en ook uh, meesters op school. He, dat, lage, nee, ik scholen. Niet. lage scholen, lagere scholen. Ja, lagere scholen, is dat zo? Ja. Ik heb wel veel gesprek gehad met meesters, moet ik zeggen. Op de scholen waar mijn kinderen hebben gezeten. Okay. Dus dat valt allemaal nu in je Oké, dus. Superwoman moet vrouwen aanzetten om het hoger op te gaan zoeken. Kan ze vliegen, vraag ik me af. Bovendien wel, dat geldt alweer. 10 minuten voor 10! Loop tegen het einde in het radioprogramma. Ach een verdrietig iets is dat natuurlijk. Eerst nog even de Kings of Leon. Waste a moment hier bij Toebal Kleef. Wat ze uit hebben, af hebben geleverd. Ik hoor wel mensen over dat ze de optreden een beetje onpersoonlijk vinden. Maar goed, het gaat om de muziek. En dit is een leuke moment hier bij Tobak Leeft. Dat loopt tegen het einde van de rijdenprogramma afgelopen week. Ik hoopte het ook over dat de medewerker van Defensie... Eh, toch wel een aantal eh, maanden een relatie had met eh, Klaas Otto van No Surrender. De motoclub, weet je, de stoere mannen. Heeft ze die mannen nogal vooral allerlei dingen laten zien. Dus hij wist heel veel informatie, wist hij gewoon van Defensie. Hij ja, is dat al nou heel erg slim. Het uh, maf is wel dat Klaas Otto zelf van de bel heeft getrokken. Hij is zelf een klokkeluier geweest. Hij heeft gezegd, maar kijk eens. Bij Defensie zit gewoon een lek. Ik had er gewoon tussen mijn lakens. Ja. Ik heb er alles kunnen vragen. Jullie hebben het lekker geregeld daar bij Defensie, hè? Lekker. En pas geleden nog bij de politie ook allemaal weer uh, dingen die uh, slecht zijn. Dus, die, oh man, en... Jings, dus. En dan ook nog bij de Oranjes. Met die beveiligers die er een, een potje van maken. Die maar rondrijden in de, de, de, de auto's van oranje. Dus hoe is het met de veiligheid eigenlijk in Nederland? Ja, dus die camera's staan wel aan. Maar er wordt verder niks gedaan. Dus dat was duidelijk. <laughs> Goed, nog meer uh, dingen. Ik zie onder andere een James Bond. Dat ja, dat dus ja, ja, zijn een paar Nederlandse uh, mensen. De Daan Pol en Philip Jonker. Die hebben een soort James Bond-achtige duik, duikboot gemaakt. Geïnspireerd op een boot van een echte spion. En uh, wat ze wist al, uh, ze zijn duikers. Maar onder water is lange afstanden afleggen gewoon echt een heel langzaam gebeuren. He, want je kan ongeveer zonder hulpmiddel een kilometer per uur. Dat klopt ook wel. Want ik heb wel baantjes getrokken met zwemmen. Ja? Uh, 40 baantjes uh, rond een uur. 40 minuten, een uur. Ja? Dus uh, ja, dat is, dan heb je pas een kilometer. Dus hij is op zoek gegaan naar een oplossing. En al zoeken in musea en archieven. Stuit dus op de Sleeping Beauty van Hugh Quinton Reeves. Dat is een Britse geheimagent. Hij ontwierp tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer een open duikboot. Een soort kano. Waar, uh, ik wou het zeggen in het Engels, hè, canoe. Een soort kano waar duikers in konden zitten. En uh, een Q uh, uit James Bond. Die, die, uh, die, die had uh, zich gebaseerd op die reefs. Oké. Okay. Ja, dus ze zijn aan de slag gegaan. En uh, ze hebben de Ortega hebben ze ontworpen. En dat is een soort submersible. En doordat die open is. Uh, ja, je wordt natuurlijk wel nat als duiker. Maar dat hoor je toch wel. Yeah. Maar uh, je, hebt gewoon, uh, je hebt geen drukbestendige rond nodig. En daardoor kan je ook, dus maar 50 meter diep. Maar de meeste frakken liggen niet zo diep. Ja, ik wil, ja, het is altijd leuk als je het zo uitdraagt. Heb je er plaatjes van? Ik heb er een plaatje van. Ik heb het natuurlijk dat, altijd even zien dan, hoor. gewoon op een. Uh, zet het uh, ja. even op de Facebookpagina. Gaan we doen. Ja, ik, uh, er is er inmiddels één dus verkocht. Er worden er nu weer twee gebouwd. En ja? begin, volgend jaar begint het bedrijfje met de echte productie. Het is weer een leuk Nederlands bedrijfje. Gewoon leuke spin-off. Hoe noem ja, je dat? Een, ja, vind ik leuk. Maar het, wat, wat zo... Uh, het gaaf gewoon is van ja, als jij toch aan het duiken bent, van nou ja, je houdt met z'n twee huidige ding vast en je kan gewoon heel in gaan onder water. Ja. En ik had wel het idee dat dat soort dingetjes er waren, maar die zijn allemaal dicht en daardoor natuurlijk veel duurder als je die zuurstof moet regelen. Dus je gewoon eigenlijk een onderwaterscooter of zo achter iets. Ja, zo zou je het kunnen ja, zien. Ja, ik zeggen, dus, uh, nou, Ze zitten dus in, uh, in een oude F-16 bunker op de voormalige vliegbasis in Twente. En hier worden ze gewoon lekker niet gestoord. Het gaat helemaal goed. Yeah. Het vrolijk muziek wat ze K maken. Soms K dan, uh, word ik er helemaal zat van. Maar ik vind dit wel een leuk plaatje van de Crystal Fighters. En De uh, plage was een groot hit hier in Nederland. En dat komt mijn gaat uit. Maar dit is wel weer geëindigd. Het loopt tegen tien uur hier bij Leeft. En ik zit even te. Ortega, zo heet dat het apparaatje. Die onderzeeën. Ja, ja die onderzee heet Artega, Dat lijkt een soort ja. fiets. Een open fiets lijkt het wel. Weet ja. je wel, zo'n zo bananenachtig iets. En waarschijnlijk maar uh, moet ziet je. Ziet er niet leuk fiets. uit? Of ze zijn lijkt een beetje veranderd. Maar Ortega, is dat vernoemd naar. Is dat iets met kapitein Nemo? Of heeft het met de snorkels te maken? Het komt zo bekend voor Ortega. Ja, Arteca. kapitein Ortega van de snorkels. Ik, ik heb hem. Kapitein Ortega. Ja. ja. Daar heeft het mee te maken. Zie je ja, nou wel. Dus blijkbaar waren zij uh, fans. Ja. Dus uh, ja, leuk hoor. grappig om daarna te vernoemen. Ja, ik, wie heeft het niet gekeken? De snorkels. Nou, heel veel mensen. Jij hebt het niet ja, gekeken. Ik, ik heb uh, wel gekeken. net ietsje ouder. Ik denk dan was het net even... Dus, het uh, was zo 1985 tot 1990. Huh? Ja. Nee, dat was toch wel uh, 85? Ja, dat klopt. Toen keek jij nog. Kan nou ja, het heeft, volgens mij keek mijn uh, broertje het. En dan keek ik mee, weet je. Dan stond hij gewoon aan. Vandaar dat ik het mee heb gekregen. Oké. Okay. Als zij niet echt denken van nou, daar ga ik naar zitten kijken. Maar goed, ja, ik ben ook met je kind zo ook, hè? Dat is ja. een nou, uh, hey. ja, uh, eigenlijk moeten we er al een einde aan breien. Dit is het raar uh, uh, Hoe lang hebben we nog? Want ik heb nog een klein berichtje. 10 seconden heb je. Oh, ja, uh, het is echt heel kort, nee, dat ga je niet redden. Het schijnt ja, een, een blote eierbakker te zijn in uh, Canada. Dan sta oh, je zomaar in je huis ja, staat hij een eitje te bakken. Mm. Prettig weekend, spreken we elkaar volgende week. hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst...